Komenitski met het NOS-journaal. Schepen durven het nog niet aan om door de straat van Hormuz te varen. Ook al zegt Iran dat de zeestraat open is. Op radarbeelden is te zien dat vrachtschepen gistermiddag opstonden uit de Persische Golf... om vervolgens massaal weer om te keren. Mogelijk komt het door de onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan. Zo heeft Iran een aantal voorwaardes voor een tocht door de straat... en houdt de VS ook nog steeds een blokkade in stand... Volgens Tellingen zijn er gisteren maar drie schepen vertrokken uit de straat van Hormuz. In het Friese noord is vannacht iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond kwart voor twee. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met diegene is, is niet bekendgemaakt. De politie heeft twee verdachten opgepakt. In Groot-Brittannië is een man veroordeeld in een verkrachtingszaak... waar eerder een ander 17 jaar voor de cel in ging... De politie heeft excuses aangeboden voor de fouten die er zijn gemaakt... zoals het niet serieus nemen van twijfels van het slachtoffer over de verdachte... en voor het niet natrekken van DNA, dat uiteindelijk van de dader bleek te zijn. De man die werd veroordeeld kwam zes jaar geleden vrij. De politie van Manchester erkent dat het vreselijk is misgegaan. En judoka Johanna van Lieshout had niet verwacht... dat ze zo snel Europees kampioen zou worden in de categorie tot 63 kilo... Gisteren won ze in Georgië de finale van de Franse Manon Deketaire. Van Lieshout had zich voorbereid op een lange partij... maar hield haar Franse tegenstander binnen een minuut in een ijzersterke houtgrijp. Van Lieshout is de achtste Nederlandse judoka... die zich zowel Europees als wereldkampioen mag noemen. Het weer, het is droog bij ongeveer acht graden. Overdag vanuit het westen bewolking en in de loop van de dag trekken er buien over het land. Het wordt maximaal 17 graden. Tot en met maandag blijft het wisselvallig.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 Tell your neighbors just... Whatever you want After you're gonna stay Lonely nights that come Memories of flow, Bringing you back again.